FM Phone Fuck. Ja, een paar minuutjes te laat Maar hé, hey, hij is er en dan gaat het om Het moment waar je over mee moet kunnen praten Elke dag zo rond 10 overaf Acht warming up De Slam FM Phone Fuck Met vandaag de centrale vraag Komt de loodgieter ook Als je een echte wc-eend in de pot hebt zitten? Hi Bernard uh, hallo, ben je nou het goedemorgen met Gaarthuis. Hallo. Hey. Ik heb een vraag. Ik kom net thuis uit mijn nachtdienst. Ja. Uh, en er zit. Ja, het is een beetje raar. Ik heb een soort van verstopping in mijn wc. Uh, en er zit een, uh, een eend die zit daarin. In de, in de zwaanhals. Ja. Nou, dan, uh, Wat ik gewoon zou doen. Ja. Dat is gewoon een stoute schoen even aantrekken. Ja. Je roei je mouw op. Ja. En dan kun je zo het blokje eruit pellen. Wat bedoelt u? Nou, dus het blijft meestal haken, de blokje achter de zwaanhals. Nee, dat bedoel ik niet. Ik. ik... Dat is wel eend bedoel je, toch? Nee, gewoon echt. Ik heb hem al even laten... Wacht eventjes. Hier. De, en ik heb al geprobeerd om er rustig uit te halen, maar hij zit een beetje in paniek. Hup. Hij zit een beetje in paniek. En, je, meent, je meent dit? Dit meen ik serieus. Ik u be, toch niet voor niks. Nee, maar een eend in je... In je een eend in de WC, ja. Hoe die daar komt, weet ik ook niet. Dan kan ik heb nog wel even... Hup. Dan ga, ja, hij is helemaal in paniek ook. Dus ik voel me af of u uh, eventueel uh, daar iets op weet. Dat is een loodgieter, zijn, hè? Want hij geeft niet echt mee, zoals u begrijpt. Ja, maar ik kan hem zijn nek niet omdraaien, hè? dat voel je natuurlijk wel. Nee, dat, dat snap ik ook wel, maar op, om, om op een eendvriendelijke manier de eenter te krijgen, dat is een beetje moeilijk eigenlijk. Ja, dus is gewoon met een richting meetrekken, maar. Ja, ja, ja, ja, ja, nee, ja, dat ik zelf ook nog wel uit, maar ik denk ik wel de vakman. Ja, dan, ja ik, ik ben even. Ik moet wel één dingetje. Ja, ik kan niet eens een half uurtje. Ja, je dat? Ik, ik kan even proberen om hem. Uh, en, en zou die klein genoeg zijn om die buis in te, in te slurpen, dan... hè? Nee, nee, nee, nee. Dat, inderdaad, dat, dat, dat verstopt hij. Dan kom laten we hem veer dan. Oké, dus.. Ik moet even naar voren trekken. He. Wacht even hoor. Ja, ja, ja dat is verdomme. Nee, maar dit, dit is hier iets voor. Ah nee! Klote, wacht! Oh, daar gaat hij! Jezus! Oh, uh, ik ben bang met die. Nou. Even.. Ja, nou hoor ik hem heel ver weg. Hoort u het? Daar zit hij in real, denk ik. Kan u toch niet even komen? Ja, maar die, die, die is wel overleden natuurlijk. Ik haal bij bij pot wel even af. Nou, ik hoor hem nog hoor, er. Ja, ik hoor hem ook. Heel ver weg zit hij nou. Uh, wat, wat staat er eens De spoorstraat. 22. Voor wat de 22. Samen, daar ja, zit hij... Helemaal. Ik kom er nu aan. Ja, graag ja. Slim phone fuck